zoals door mevrouw Van der Veld ook is aangegeven... dat je die in ieder geval kunt vermijden. Wij zien daar niet hele essentiële en principiële bezwaren. En het heeft ook nog een ander voordeel. En het is namelijk, er is ook over in de, door de insprekers... daardoor haal je ook wel wat... Uh, uh, nadigheid weg, denken wij, en in ieder geval een betere overzichtelijkheid bewerkstellig je voor de vele uitritten die er aan de huizenkant van boulevard Paulusloot zijn. En uh, daarom, uh, om, om die redenen die we net hebben genoemd, zouden wij toch graag wat meer horen over de maatvoering die men nu voorziet voor de verschillende delen op de boulevard. En ook zijn we evenzeer even geïnteresseerd in de recente tellingen die er hebben plaatsgevonden. En die ook iets zeggen over de wijze waarop je zo'n weg zou moeten inrichten. Um, wij delen dus de bezwaren tegen het meneer, voorstel. Meneer, nou, meneer Bouwberg Wilson, ik zie dat u een uh, interruptie heeft. Een vraag neem ik aan van de heer Elkabali. Ja, ik, ik, ik zit naar nou de heer Bouwberg Wilson te luisteren. En... Ik hoor ook dat de plannen van het GBZ een uh, warm hart soort van wordt toegedragen. Maar ik vraag me af, gaan we dan niet, als we dit zouden doen... in de vorm die bijvoorbeeld het GBZ u net voorstelt... zouden we dan niet echt heel veel compromis sluiten dan op, op, op de ruimtelijkheid van een boulevard? Ik bedoel, als je gaat kijken naar uh, het feit dat je dan een parkeertrein hebt... dan een weg, dan een fietspad, dat neemt veel ruimte in. En hebben we die ruimte daar bijvoorbeeld wel? Uh, heeft u daarover nagedacht? Nou, waar ik eigenlijk aan heb willen refereren, dat is aan de gevaarzetting waar mevrouw Van der Velde het over had. Ik heb het helemaal niet willen hebben over de inrichting zoals zij die heeft genoemd. Het gaat mee, namelijk om het oplossen van de gevaarzetting door namelijk de auto's niet links te parkeren, met binnen de huidige rijrichting, maar rechts. Daar gaat het mee om. En niet om een andere, andere inrichting. Gaat u, gaat u verder, meneer Brouwik-Wassene? Uh, wij delen het bezwaren tegen het voorstel om de huidige rijrichting om te keren... en begrijpen niet waarom het parkeren aan de zeezijde... dus een onoverklemelijke bezwaar zou opleveren. Dat hebben we gezegd. Uh, en we hebben ook opgenoemd dat dat dus een veilige oplossing biedt... en ook veel meer parkeerplaatsen oplevert. En wij vragen daarop graag een reactie uh, van de wethouder. De aandrijroute PZ. Door het vervallen van parkeerplaatsen aan de boulevard en als gevolg van nieuwbouwplannen is er sprake van een toenemende parkeerdruk. En we achter daarom een betere aanrijroute... en een verbeterde toerit en ontsluiting van het parkeerterrein Zuid... gewenst. Niet ergens in de toekomst, maar gekoppeld aan deze plannen. Want wil dat goed lukken... dat mensen hun weg ook vinden naar, die, naar dat parkeerterrein... dan lijkt het ons gewenst dat daarin ook wordt voorzien. Ook de voetgangersroute vanaf en naar dit parkeerterrein... verdient een nadere uitwerking... Op grond van de verwachte drukte op die voetgangersroute. lijkt het ons dat ook de breedte van de wandelpropanade op de boulevard. daarop moet worden aangepast. Wij kennen ook die maatvoering niet op die plek. Nu is het zo dat daar sprake is van een minder brede boulevard. Maar op het moment dat je daar dus die concentratie van. parkeren krijgt op Pees uit. En daar dus ook voetgangers mag verwachten. Meer voetgangers mag verwachten dan nu. Dan is het de vraag of dat geen consequenties voor het ontwerp moet hebben. En de vraag is, deelt de wethouder die visie? En zo niet, dan willen wij graag weten waarom niet. Trappen. Wij hebben daarover de volgende vraag gesteld. Waarom is er gezien de duidelijke nadelen, onder andere toegankelijkheid, kosten en aanleg... en onderhoud in de visie toch gekozen voor trappen in plaats van standafgangen? Beantwoording, bij de Vavoges worden enkele strandopgangen vervangen door open trappen. Hierdoor is het mogelijk om minder valide strandafgangen te creëren... in combinatie met de boordwork. Nou, wat hier staat, daar begrijpen wij helemaal niets van, voorzitter. Want het vervangen van strandafgangen door trappen... betekent geen verbetering, maar een verslechtering van de toegankelijkheid. En ook de voorgestelde boordwork... die in veel gevallen tot een aanzienlijke omweg zal leiden om bij een van de omsloten strandpaviljoens te komen... ja, dat pleit er ook niet voor om dat te doen. En eh, mocht dat anders zijn, zien wij dat verkeerd, dan horen we dat graag. We hebben ook vragen gesteld, voorzitter, over de keerwand of hekken. Keerwand tegen het stuifzand. Wat is het advies van de afdeling Straatreiniging ten aanzien van het tegengaan van stuifzand op de boulevard? En wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de meerwerkkosten... Als de huidige keer want toch zou worden ingeruild door hekken, was de vraag. En het antwoord luidde: hiervoor is afstemming met de afdeling beheer. Maar voorzitter, dit is geen antwoord op de vraag. Want wij willen namelijk niet weten of er afstemming plaatsvindt, maar wat het advies is van de afdeling. En we zoeken dus ons nog op de hoogte stellen van het advies van de afdeling op die aspecten kosten. Voorzitter, welke kwantitatieve ingrepen zijn mogelijk nodig in een worst case scenario als er bijvoorbeeld geen bijdrage vanuit de provincie wordt verkregen en of het aanbestedingsresultaat tegenvalt? Antwoord, het uitgangspunt is dat het voorlopig ontwerp voor de boulevard Paulusloot volledig binnen het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget moet passen. Maar dan staat direct daarna, de overschrijding van het budget is bij boulevard De Vavozje. En de mogelijke besparing zit in de duinrichting en de boordwork. Wij begrijpen dus dat er nu reeds een overschrijding van het budget wordt voorzien, en als mogelijke besparing wordt dus gewezen op de boordwork en de duinrichting. Vraag voor het maken van een goede afweging en het bepalen van juiste prioriteiten, verzoeken wij om een specificatie van voorziende kosten van realisatie, structureel onderhoud op de onderdelen duinlandschap, boordwork en trap, aan annex tribune plus strandpodium ter hoogte van de Jacob van Heemskerkstraat. Afsluitend zijn wij van mening dat alvorens het proces wordt voortgezet. De Raad dient te bepalen met welke kaders het verdere proces tot uitwerking van het voorlopig en definitief ontwerp uitvoering kan worden gegeven. Wij zijn dus niet voornemens op het, op, om het besluit zoals dat nu voor ligt om de genoemde redenen te steunen. Dank u voorzitter. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende spreker: meneer Drommel. Aan VVD. Dank u voorzitter. Um, schetsontwerp Paulus Lood en de Pavouje. Een nieuwe commissievergadering: de technische vragen, stap, opmerkingen. We gaan dus nu niet bevragen over de directe omgeving van het ontwerpgebied. Over hoe u draagt voor een groot geïnvesteerd vermogen en de shabby-uitstraling van bijvoorbeeld een toren, een restaurant dat in continue verbouwing lijkt, een gesloten strandpaviljoen en tenslotte de veel in zich staande opslagcontainers. Die opmerkingen komen tijdens de raadsvergadering. Nu dus niet. Nu een technische ronde. Maar wel alles gericht op een mooie boulevard. En het gaat wat kosten. De VVD vindt dat geld mag kosten. Investeren heet dat. De verbeteringen en verandering moet het geheel een passende uitstraling geven. Een uitstraling met en van allure, zo gezegd. U moet zich, of beter wij, moeten ons hierin realiseren... dat het prachtig maken van wat dan ook... teniet gedaan wordt wanneer de omgeving hierin achterblijft. We doelen hier dus op half afgewerkte gevels verbouwingen die extreem lang duren... Containers op het strand waren het een industrieterrein. Een gesloten strandpavioen met aan de zeezijde containers als buffer tegen zeeschade. Hekken rond de watertoren al jaren. Dit is jammer. Hoe mooi ook de boulevard gaat worden... deze verschillende zaken doen afbreuk aan uw inzet. Doen afbreuk aan de inzet van alle betrokkenen. Afbreuk aan het mooiste ontwerp. En dat is meer dan jammer. We gaan u nu niet... Om oplossingen vragen, wij verwachten dat u die oplossing tijdens het politieke debat illustreert. Ook onze complimenten. Het is mooi en het lijkt dat iedereen tevreden gemaakt moet worden en kennelijk kan worden. Hier gaat het ook wringen. Heel veel en heel veel achtereen. En het gaat wel zeer veel geld meer kosten dan begroot. En dan stelt het college voor het schetontwerp voor Paulus Loot en de en de Vavausje, als uitgangspunt voor het voorlopig en definitief ontwerp. Het lijkt een drietapstakket. Dit gaat ons te ver als op bladzijde 9 staat onder punt 4. Met het vaststellen van het schetsontwerp wordt de kwaliteit en de profilering van de boulevard vastgesteld. Hierin wordt het voorlopige en definitieve ontwerp, Haast achterloos in Eegshoven, terwijl dit voor voorliggende verhaal als uitgangspunt voor het voorlopige en definitieve ontwerp moet gelden. Hierin volg ik de opmerking van het openzet, de heer bouwberg Wilson. Ook, ook enkele opmerkingen over het ontwerp. Boulevard Paulus Lood. Ik kom straks ook terug aan het eind van mijn betoogje over concrete vragen, dus u kunt met die vragen nog even wachten. Oplossingen rond parkeren is te weinig concreet. We stellen voor geen afname van het totale aantal plekken. Oplossingen in, in de nabijheid. Boulevard Paulus Lood, een structuur geven op dat een aparte fietsweg weg is. Een aparte weg ook voor de auto's en vrachtverkeer. En waarbij rechts geparkeerd wordt. Op het trottoir geen helmeilanden... ...en zo breed mogelijk voetpad om hier te kunnen flaneren. En het geheel kan gebracht worden onder bijvoorbeeld een woonerfstructuur... ...opdat u de maximale snelheid kunt beperken tot 30 kilometer. Wij missen in uw ontwerp een openbaar toilet, of zelfs meerdere. Allure zonder een plas te kunnen doen, lijkt ons niet gewenst. Boulevard de Vafouzje. Boulevard Voetgangersniveau, een mooi uitgangspunt nog rekening houden met hoge hakken en dergelijke. Goed en prettig wandelgebied om ook weer hier te kunnen flaneren... en niet je bruid steeds te moeten dragen, zoals die bijvoorbeeld. Geen plankier. Het handhaven van de bevoorrading van de pavillons op de huidige wijze. Plankier mag en mag, volgens wat dat betreft al, maar dan op het banket... die geen toegevoegde waarde voor de uitstraling voor het boulevard betekent... ...en zeer veel kost in de exploitatie. <coughs> Ik kan me voorstellen dat de ondernemers een flaneerplankier wensen. U kunt hierin in overleg treden op dat een dergelijke plankier... ...op het huidige banket geplaatst mag worden... ...zodat het publieke gedeelte van het strand... ...het gebied rond de vloedlijn... ...hier niet nog smaller wordt. Dus mijn betoog is dat het extra kan en mag, wat mij betreft. De afgangen, cosmetisch upgraden. Doch handhaven. Het wordt gewaardeerd door bezoekers en ondernemers. Geen trappen in plaats van deze huidige straatstandafgang. Shabby, heb ik dat puntje genoemd. Matig onderhoud leidt tot shabby en gebroken wit. Denk bij alles na wat de bijdrage van het gebruik is. Wat de allure vergroot en welke problemen het onderhoud met zich meeneemt. En tenslotte, even concrete, concreet... Geen afname van het aantal parkeerplaatsen in de directe omgeving. Graag uw concrete oplossing. Openbaar toilet, toiletten. Graag uw concrete oplossing. Gescheiden fietspad, rechts parkeren en de rijbaan ook geschikt voor vrachtverkeer. En dan tenslotte een gevraagde prognose omtrent de onderhoudskosten. CQ de exploitatiekosten van de geschetste helmstroken bijvoorbeeld. Van de trappen die u schetst. Van het straatmeubilair. Graag ook uw overzicht hierin. En dan tenslotte de overschrijding van de begroting. Nu al, voor een schep in de grond gezet is... vindt het in de VVD het ongepast en ongeveeld en onacceptabel. Het totale kostenplaatje, dus inclusief externe bijdragers... moet binnen de begroting passen. Kortom, te veel in eens. En ook van de VVD stellen wij vast dat er veel zorg aan de participatie is besteed... in zoverre ons compliment. En ook de compliment aan de grote individuele inzet. Maar ook zien we veel reflecties van informele bijeenkomsten. Terug in deze formele stukken. We hebben hier moeite mee. Dergelijke rapportages van gesprekken leggen een wissel... op het vrij kunnen praten en hardop kunnen denken... Juist dit laatste maakt het weergeven in formele stukken van informele sessies ongewild. Nu een gedachtesprong in alle vrijheid geuit, wordt straks een formeel gegeven. Tot zover wil ik het laten en ik begrijp dat u straks mij een heel antwoorden gaat geven. Hartelijk dank, voorzitter. U was duidelijk, maar het roept toch een vraag op bij de heer Elkebali. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, als ik de woorden van de heer Drommel zo hoor kan ik daaruit concluderen dat de heer Drommel... eigenlijk gewoon voor het vervangen van de huidige tegels is door nieuwere tegels... en dat we het liefst gewoon alles bij het oude willen houden? Want daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. En ja, en, en u wil dan nog een, een paar toiletten, openbare toiletten plaatsen eigenlijk... maar voor de rest hoor ik eigenlijk alleen maar het vervangen van de tegels. Klopt dat? Het laatste verstond ik niet? Dat ik voor de rest eigenlijk alleen maar, als ik u zo beluister hoor... dat u de huidige situatie wil behouden en de tegels wil vervangen... Nou, ik, ik wil het toch wat concreter maken, maar u heeft niet alles gehoord, denk ik. Het is wel zo dat wij het willen mooier maken, Daar zijn we het met u eens... maar we willen zeker geen geld weggooien. En we willen geen helmeilanden op de uh, trottoirs plaatsen... want we weten uit de ondervinding dat die gewoon helemaal dichtgewaaid worden... door zand, door allerlei andere dingen. We willen een flaneergebied maken. En als je dat kunt bereiken met slechts nieuwe tegels, dan heeft u een medestanden gevonden... Maar we stellen ook vast dat wij wel natuurlijk een gelegenheid willen scheppen voor fietsers. Twee richtingen. En we stellen ook vast dat we met u de veiligheid hoogst in vaandel hebben staan en dus rechts parkeren. En we stellen ook met u vast dat wij van noord naar zuid willen rijden. Dus eigenlijk zijn we het roerend met elkaar eens. Meneer El Gabali, Dank u vrienden voor uw vraag. We gaan, we gaan door naar mevrouw Koper van de Partij van de Arbeid. En behoud van parkeerplaatsen. Natuurlijk. Dank u wel, voorzitter. Hoho, meneer Drommel. N Nog een kleine nabrander. Buiten <grijpte> de route. Ja, dat laatste was duidelijk, meneer Drommel. Goed, de boulevard. We, we gaan miljoenen besteden, dus ook de Partij van de Arbeid gaat meer dan een korte opmerking doen over dit stuk. Um, we hebben wat vragen over het proces en een enkele opmerking over de inhoud. <tankt> En uh, tot slot het standpunt van de Partij van de Arbeid over dit stuk. En het eerste proces. Um, ik heb vier vragen. En we hebben al eerder vragen gesteld via de Griffie. En die zijn nog niet beantwoord. En dat gaat over kaderstelling en verantwoordelijkheden. Dus ik vind het toch wel belangrijk en daarom stel ik ze nu. Um, de status van het stuk wat de participatie in is gegaan. Wie stelt dan wanneer wat vast? Daar heb ik wat uh, vragen bij. Het mogen duidelijk zijn, Partij van de Arbeid hecht zeer aan de participatie. En we vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk de gebruikers zo vroeg mogelijk betrokken zijn bij dit proces. De bewoners van de boulevard, de ondernemers en ook vele andere inwoners van Zandvoort. Die daar met hun dagelijkse wandeling ook bij betrokken zijn. En we zijn blij met de grote opkomst die er in de participatie is geweest. Maar het moet wel heel helder zijn dan... Uh, ...welke status iets heeft, welke rollen er zijn... ...en zodat iedereen ook weet wat er met die participatie gebeurt. Want volgens mij alleen als wij zelf in de Raad helder zijn over onze eigen ambities... ...geven we ook die duidelijke kaders mee... ...en scheppen we die realistische verwachtingen die, dan ook bij anderen. Um, dus is het dan niet zo dat de Raad vandaag, of aan de hand van de in, uh, inspraak... ...de verschillende ambities en deelbelangen integraal te, tegen elkaar afveegt vandaag? Want die kaders, de gegrote kaders zijn namelijk al eerder gesteld in de diverse nota's die genoemd staan in het stuk. En ik heb het beeld dat we de plantoets aan deze kaders... en kijken of we met deze uitwerkingsambities het algemeen belang van zand voor het beste dienen. Maar dan heb ik toch die vraag over wanneer vinden aanpassingen plaats in het voorstel. En ik heb collega's dat ook horen zeggen. En het gaat ook over de inbreng van raadsleden dan in een informele sessie... Um... Die inbreng is soms vertaald... en dat is niet altijd een vaststelling door de Raad geweest. En dan vindt die integrale afweging niet plaats. Dat vind ik jammer. En dat lijkt me ook geen recht doen aan de inbreng van alle andere partijen. En ook weer die positie van de Raad vervolgens. Meneer wauwberg Wilson, Ja, die wil een vraag stellen neem ik in. Ja, want ik, ik zou u toch iets in verduidelijking willen vragen... op dat laatste punt wat u maakt. Want ik, ik, zou het, ik ben het met u eens dat dat beter niet kan gebeuren. Maar wat is gebeurd... Op een bepaald moment... Ja, ik heb geen wifi hier, dus ik kan het stuk er niet bij pakken. Dus ik kan het paginanummer niet... Gezien dat er opmerkingen uit raadsleden verwerkt zijn in het stuk. En dus ik wilde even weten wat de status daarvan is dan. Dat is mijn opmerking. En dan tenslotte vragen vraag over... Uh, ja, sorry, ik kan het paginanummer niet... Uh, want ik kan niet bij het stuk. Hoe gaat dit proces en de participatie dan verder... zou ik graag maar willen weten. Want als wij een goede afweging hebben gemaakt, moeten we natuurlijk voorkomen met elkaar... dat we alles straks weer een keer over gaan doen. Want ook dat geeft onzekerheid aan alle kanten. En, uh, dus mijn vraag concreet is, wordt iedereen weer betrokken... bij de concrete uitwerking en de inrichting binnen deze kaders? Met een toolbox. En uh, ik benadruk dat ik het weer over de helderheid van de posities heb. Nou, dat was het proces. Het plan zelf. Allereerst, complimenten, want... Uh, het ziet er ambitieus uit. We gaan de boulevard echt mooier maken. En het is goed dat dit eindelijk gebeurt. Want nou, ik wil niet weten hoeveel fracties hier al uh, eerder uh, op deze stoelen over gesproken hebben. En de schop nog dit jaar in de Zuid in de Grond spreekt ons zeer aan. Maar we kijken ook uit naar de discussie uh, over de rest en de financiële dekking ervan. Niet alles tegelijk willen doen, maar wel doorpakken. En die hoge kwaliteit nastreven en tegelijk de voeten op aarde... dat is de ambitie die wij teruglezen in dat plan... en wat ons betreft de juiste invulling. Dus geen kostbare, nieuw ontworpen lantaarnpalen per deelgebied... maar dezelfde duurzame materialen gebruiken. Goed te onderhouden. En dat is ook eh, volgens de discussie in de vorige periode... de Nota Openbare Orde of Openbare Ruimte B. Daar staan diezelfde uitgangspunten in, dus dat herkennen we. En die verbinding dorp en strand vinden we zeer geslaagd de lengte van onze boulevard en het open zicht op zee... als uitgangspunt over unique selling point voor Zand wordt gesproken. Dat is echt een unieke kwaliteit. Uh, meer toeleiden naar de parkeerterreinen. Heel belangrijk. We zien het bij alle kustplaatsen dat het heel goed werkt. Minder blik in zicht, maar niet ten koste van de service aan bewoners. Minder valide en bestemmingsverkeer. En ik vind dat we een behoorlijk aantal parkeerplaatsen overeind hebben gehouden. Ik deel dus niet de mening van de VVD. Dat mogen helder zijn. We zetten wel vraagtekens bij een opmerking die ik las over eventueel meer versnapering op de boulevard. Want dan doen we geen recht aan andere kaders die we met elkaar gesteld hebben. Uh, spoeling verdunnen, leegstand in de winter bevorderen zou dat wat ons betreft zijn. En uh, we hebben juist nu gezegd we willen het strand en dus de paviljoens beter toegankelijk maken. Met onder meer die boardwalk, maar dan moet dat wel een gedragen uh, verhaal zijn van de ondernemers zelf natuurlijk ook. En de toegankelijkheid verbeteren voor mensen die minder goed ter been zijn, um, een belangrijk uitgangspunt. En dat, uh, als de verbetering van de strandafgangen daartoe bijdragen, dan uh, delen we dat. We hebben één grote punt van zorg en dat gaat over de stallingen, de fietsenstallingen. Is dit nou wel goed geregeld in dit uh, uh, schetsontwerp? En zijn er voldoende stallingen in het plan voor het aantal fietsers wat nu al naar Zandvoort komt... En dat aantal zal alleen maar stijgen. Want er komen steeds meer mensen met de fiets. En zeker met de e-bike. En daarvoor zijn ook andere stallingen nodig. Goede stallingen met oplaadpunten. En wij hebben bijvoorbeeld gezien in Scheveningen... dat ze daar met een hoge service fietsers verleiden... om gebruik te maken van bewaakte stallingen bij parkeerterreinen. En wij zien dat echt als een mogelijkheid... om bij de herinrichting parkeerterrein daar ook aan te denken. Net zo goed als die openbare wc's waar al eerder over gesproken is. En dat brengt me naar de scooters en motoren. Want op diverse plekken uh, zagen we ook bijvoorbeeld dat parkeerterreinen flexibel ingericht zouden kunnen worden. Met een zomerse inrichting als er een grote uh, toevloed is van uh, scooters en motoren. Uh, misschien is dat een suggestie die meegenomen kan worden bij de uitwerking. Want nu al op mooie dagen is er geen plek voor wandelaars op sommige plekken. Uh, vanwege die muur van scooters. Nou, veiligheid staat voorop in de inrichting. En wat ons betreft uh, verbetert die veiligheid in de zuid... sterk met de scheiding tussen rijbaan en wandelpromenade. Um, hoe dat dan straks met Rotonde en Vavosje moet... Uh, Vavosje, dan maak ik hem zelf, die fout. Ik zit de hele tijd iedereen te verbeteren. Vavosjeplein... Want daar wordt ook heel veel gefietst. En fietsers fietsen nu eenmaal graag naar de plek van bestemming. Dus we moeten dat faciliteren of goed begeleiden. En niet altijd is voor iedereen helder dat er niet gefietst mag worden. Want ze lopen ergens en ze stappen op. En we kunnen ook niet 24 uur per dag een handhaven neerzetten. Maar mag ik het college uitdagen om dit seizoen al te trachten boulevards veiliger te maken... op een eenvoudige, goedkope manier door een suggestie te doen? Grote pictogrammen op straat... Te, te maken, verboden te fietsen. Dus street art, geen extra borden. Kijken of we daarmee een slag kunnen maken. Het is maar een suggestie. En tot slot, het omdraaien van de rijrichting vinden wij een uitstekend idee. En dat zou, wat de Partij van de Arbeid betreft, uh, prima klinken. Vanwege de twee belangrijke uitgangspunten in dit stuk: het vrije zicht en de veiligheid. En de brief van de Fietsersbond is een ondersteuning. Ja. Uh, mevrouw Koper. Ik wil toch even ademhalen. Ja, u kunt ademhalen. Misschien een beetje water drinken. Meneer Bouwberg-Wilson helpt u met een vraag. Ik zou u willen aansporen om dat vooral ook te blijven doen, mevrouw Koper. <lacht> ademhalen. Um, u zei net... U zei net um, ik vind het omdraaien van de rijrichting een goed idee. En ik vroeg me af, heeft u erover nagedacht... Wat de consequentie van die omzetting om, uh, is, namelijk de volgende: op het moment dat je dat zou doen, dan betekent het dat het verkeer wat geen plek heeft gevonden en vervolgens alsnog naar Pei Zuid gaat kijken om naar een parkeerplek te zoeken, dat hij het verkeer gaat kruisen wat via de omgekeerde uh, rijrichting uh, de, door de Straat naar de Boulevard gaat. Is dat nou niet? Een beetje lastig, denkt u? Ja, ik werd even afgeleid. Uh, door, uh, maar niet lang hoor, niet lang. Niet lang. Ik ben er weer. U bent aan het woord. Uw vraag was duidelijk en u wil een band worden, mevrouw Koffer? Ja, meneer de bouwberg wilson was iets te vroeg met zijn interruptie. Want ik wilde daar net iets over gaan zeggen. Maar zeker, het moet wel goed geregeld worden. Daar ben ik helemaal met u eens. En er moeten geen nieuwe gevaarlijke situaties gecreëerd worden. Maar als een uitgangspunt is vrij zicht... en het uitgangspunt is ook parkeren langs, langs, de, dank u wel, langs de gebouwen... dan hoort daar ook bij dat die rijinrichting aangepast moet worden. En eh, als ik met betoog mag vervolgen... dan kan ik u vertellen dat eh, die veiligheid is voor ons dan juist belangrijk. Eh, parkeren aan, de, aan die kant veronderstelt ook een andere rijrichting. En we zijn ervan overtuigd dat die aanpassingen gedaan moeten worden... om die toeleiding veiliger te maken. Dat ben ik helemaal met u eens, dat deel ik. Maar en die, we moeten ook zorgen dat met die goede toeleiding en die aanpassingen er tegemoet gekomen worden aan de zorg van de bewoners en de bezwaren. En dan kom ik weer met de suggestie... misschien kan er een pilot in het najaar plaatsvinden... als het een rustige tijd is om te onderzoeken waar we nu tegenaan lopen... en om de bezwaren in de praktijk te toetsen op rustige momenten. Want ik ben er eerlijk gezegd wel van overtuigd... dat we daar een slag kunnen maken die, uh, die de hoge kwaliteit uh, zou uh, ondersteunen. Ik zie dat meneer Baalberg wil. Eens... Dank u wel. Kort mag dat, meneer Mielsen. Ja, kijk, dat u de, de veiligheid wenst te bevorderen, dat is een loffelijk streven. Maar op het moment dat je dan door die rijrichting om te draaien een nieuw probleem creëert, namelijk dat het verkeer elkaar moet gaan kruisen op weg naar de parkeerplaats B-Zuid. Daar bent u niet op ingegaan en dat lijkt me wel een probleem. En hoe, hoe wilt u dat oplossen? Ik. Ja? ja. Mag ik zo vrij zijn? Ik ben het helemaal met u eens dat je dat ook met elkaar moet, be moet uh, bekijken. En ik las ook in het stuk dat bij de inrichting van de parkeerterreinen... er op die manier naar gekeken moet worden. Maar dat betekent niet dat je het plan van tevoren moet afschieten... omdat je dat nog niet tot, in de, tot, in, tot achter de puntjes, tot achter die komma, hoe was het ook weer, hebt uitgevoerd. Dus ik ben ervan overtuigd dat daar een oplossing voor kan komen. Want die parkeerterreinen moeten zelf ook goed opnieuw ingericht worden. En dat betekent dat je ook het inrijden en het uitrijden... en het afvoeren en het aanvoeren van verkeer, dat je daar goed naar moet kijken. Daar ben ik met u eens. Het ga, veiligheid is ons uitgangspunt. Um, tot slot, de vraag over het proces en helder hoop ik. Um, steun voor het voorstel zoals het hier ligt... om het verder uit te werken met de diverse partijen... die dan weer aan bod komen. En we hebben nu een goede kans om tot een betere inrichting te komen. Dat vinden we wel heel belangrijk. Het gaat echt een slok geld kosten. Maar dit loopt al zo lang. Dus we moeten met elkaar ook tot goede besluitvorming kunnen komen... zodat die schop in de grond komt. Dank u wel. Uh, een korte vraag, uh, want ik wil schorsen voor... het is anderhalf uur, zijn we bezig. Ik ga vijf minuten schorsen hierna. Zegt u het maar, meneer Alkabali. Twee hele korte vragen. Een korte opmerking, uh, Een hele goede suggestie om de street art te proberen. Uh, daarvoor mijn steun. En vraag twee. Grijpt iets terug, verder terug in uw betoog, mevrouw Koper? U heeft het over verslaping op de boulevard... maar bent u er dan, bent u dan wel ervoor om de huidige... Uh, ja... Venters die er nu staan, om die wel een, een, ja, een, plek te geven, een, een standaard plek te geven op de nieuwe boulevard. Ook omwille van de kwaliteit van de herrichting van de gele boulevard. Ik heb, ik heb daar geen bezwaren tegen. Als er in goed overleg met de huidige venters en een goede inrichting van het boulevard... als daar iets moois en praktisch en ook duurzaam kan gerealiseerd worden... dan zie ik daar de alleen maar win-win situatie. Ik kan, dacht ik ook, zonder ja. microfoon, met microfoon misschien. Vijf minuten schorsen. MUZIEK Blessing your beautiful girl. I'm Ze heeft iets langer geduurd, maar er was behoefte aan. Uh, het woord is aan, de, aan twee partijen nog, D66 en PVV. Uh, wie van D66 mag het woord geven? Mevrouw Poster. Dank u wel, voorzitter. Allereerst bedanken wij de wethouder en de ambtenaren voor dit uh, schetsontwerp. D66 is er enthousiast over. Wij uh, worden blij van een mooie boulevard en willen dat dit uh, zo snel mogelijk plaats zal vinden. Er is al heel veel gezegd. Um, ik wil nog wel even noemen dat we ook heel blij zijn met de participatie. En um, dat, nee, dat men heeft gedacht in het algemeen belang, wat soms erg lastig is. Uh, wij hebben dezelfde zorgen als gemeente belang, Zandvoort en de andere partijen uh, over, de, over het fietspad en de veiligheid van de fietsers. En uh, ja, wij verwachten dat, ze, dat bij het uh, volgende ontwerp dat daar echt rekening mee gehouden gaat worden. En daarnaast hebben we ook onze vraagtekens bij de boardwalk. Maar volgens mij gaat die bij de Favosje liggen. En bespreken we dat nu niet. Maar het baart ons zeker zorgen. En dat was het. Ja, Voorzitter, dat is nou net het punt. In het besluit hebben we het namelijk over het, zowel Bouderva, Paulus als de, uh, als de Favosje. En dat zouden we dus juist naar mijn smaak niet moeten doen. Om de genoemde redenen. En... Oké, okay, daar zal de wethouder op terugkomen. Uh, dat, is meer, dat is meer aan de orde geweest door verschillende partijen, dus dit wordt opgepakt. Krijgt er zo antwoord op. Uh, ik wil u niet onderbreken, overigens. Wil u nog wilt u meer opmerkingen maken? Dank u wel, mevrouw Boster. Wie van de PV mag het woord geven? De heer Deen. Gaat u gang. Ja. <tankt> Dank u wel, voorzitter. Uh, in ieder geval roept dit eerste agendapunt bij ons uh, direct weer de wens en ook de noodzaak op om spreektijden in te stellen zonder overigens de belangrijkheid van dit punt te onderschatten. Um, en gezien de ruime bijdrage van een uh, aantal partijen voor ons... wordt het natuurlijk bijna onmogelijk om niet in herhalingen te vallen. Daarom vertel ik voor het gemak gewoon onze complete bijdrage. Met, uh, zo staat in het stuk te lezen... dat met de herinrichting uh, wordt gewerkt aan een mooie en functionele boulevard... die past bij de behoeftes van inwoners, ondernemers en bezoekers van Zandvoort. De vraag is nu alleen of de inwoners, ondernemers en bezoekers dat ook vinden. Het stuk staat eigenlijk, in het stuk staan veel uh, weinig concrete aanduidingen. Hè. We hebben het over het versterken van de toeristische concurrentiepositie. Duurzaam, verbinden, daar kunnen wij niet zoveel mee. Uh, als wij dan zien wat de bezoekers willen, dan uh, ja, we hebben we het al een paar keer gehoord... openbare toiletten is een, is een wens... Uh, maar ook veilig fietsen is een van de grootste wensen. En als je dan het concept leest... zegt dat, dat op de weg de fietser voorrang krijgt middels een fietsstraat... Uh, hierdoor wordt het voor fietsers in beide richtingen veiliger omdat de auto wordt afgeremd. Nou, de Fietsersbond denkt daar dus uh, heel anders over. En dat is eigenlijk uh, onze eerste vraag van waarom is dit veranderd ten opzichte van het eerdere schetsontwerp. En heeft het college vooraf ook contact gehad uh, met de Fietsersbond. Uh, veel zorgen uit de kant van, de van de kant van de bewoners uh, die richten zich op de rijrichting Paulus Lood. Twee richtingen fietsverkeer op de Paulusloot boulevard en, uh, en het parkeren. Er is natuurlijk al het een en ander over gezegd, maar ook wij maken ons daar uh, nou, best wel zorgen over. En de ondernemers die twijfelen met name, we hebben het al ook in uh, de insprekers gehoord, met name de heer had het daar even over, hè, uh, überhaupt het functioneren en de ligging van de boardwalk. Het onderhoud daarvan, handhaving, uh, we hebben een rondje gemaakt en heel veel standondernemers spreken eigenlijk negatief over deze boordwolk. In zijn algemeenheid willen wij graag nog iets zeggen uh, dat we in, de, in dit ontwerp veel lezen over kunst. Hiervoor in de plaats zien wij liever broodnodige functionele invulling. En wij denken daarbij aan fietsparkeren, openbare toiletten, douches misschien, zitgelegenheden, etc. Uh, vervolgens wordt, uh, worden er snellaadplekken voor elektrische auto's, fietsen en scooters genoemd. Uh, zeker in deze regio staat er, zijn laadplekken uh, voor elektrische auto's, fietsen en scooters een must. Uh, daarin vinden wij dat de gemeente geen partij is, geen ondernemer, geen commerciële partij. Laat dit alsjeblieft aan de markt over, besteed hier geen belastinggeld aan. Dit geldt ook voor eventuele deelfietsprojecten. Al met al, uh, voorzitter, is er nog best wel wat ruis op de lijn. De PVV zegt daarom ten aanzien van dit schetsontwerp... zorgen voor dat deze ruis grotendeels verdwijnt... door op die specifieke situaties extra goed naar de bewoners en ondernemers te luisteren. Wij weten als geen ander dat waar keuzes gemaakt moeten worden... hier nooit iedereen tevreden mee is. Het is altijd uh, not in my backyard, om dat maar zo te, te noemen... Toch pleiten wij voor zoveel mogelijk draagvlak en vooral voor veilige oplossingen. Daarnaast uh, is het budget niet toereikend, dat baart ons zorgen. Hier zijn onzekerheden over de mogelijke financiering die vanuit uh, onzekere subsidies of mogelijk van commerciële partijen kunnen komen. Hier zien, gra zien we graag wat meer zekerheid verschijnen op, uh, op korte termijn en in de vervolgfase na dit schetsontwerp. Ten aanzien van parkeertrein Zuid wordt voorgesteld om te kijken of er nog een optimalisatie mogelijk is... en er door een, uh, bijvoorbeeld een betere indeling meer parkeerplekken bij kunnen komen. Uh, althans bij kunnen komen, kunnen worden gecompenseerd, laat ik het zo noemen. Daar zijn we wel heel benieuwd naar, aangezien wij niet blij zijn met het verdwijnen van een aanzienlijk aantal parkeerplaatsen. Ook zijn wij niet voor het invoeren van een differentiatietarief of het lokaal ophogen van de parkeertarieven. <kwijnt> Voorzitter, in de hele kleine basis kunnen wij voor een deel instemmen met dit ontwerp zoals u hoort. Echter, dienen de er ons uh, genoemde aandachtspunten te worden herwaardeerd en wij uh, beseffen ons daarbij te degen dat het hier slechts om een schetsontwerp gaat. Uh, waardoor wij ook vinden dat er überhaupt nu al heel erg lang over een simpel schetsontwerp wordt gesproken, even refererend aan mijn eerste zin van het betoog. Dank u wel. Bedankt voor deze bijdrage. Het woord is aan de wethouder. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, en dan moet de wethouder nog beginnen, dus uh, daar, gaat, uh, daar gaat u met de spreektijd allereerst wil ik u allen hartelijk danken ook voor uw aanwezigheid. We hebben ook in de eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp gemerkt... dat er een brede en grote belangstelling is binnen Zandvoort... voor de herinrichting van de boulevard. U bent ook in grote getalen aanwezig geweest, bijvoorbeeld in februari. Maar ook nu bent u weer in grote getalen aanwezig. En dat, ik kan niet anders zeggen dan dat ik dat enorm op prijs stel. En ik heb ook waardering voor de, voor de insprekers en hun bijdrage... Um, ik um, wil kort ook ingaan op. De inhoud van de bijdrage van de insprekers, met uw toestemming, voorzitter. Want daar zit ook wel een overlap in, om het zo maar te zeggen, met de zorg die leeft bij een aantal raadsleden. Dus dan wil ik dat uh, uh, graag uh, uh, meenemen. En, uh, het begon eigenlijk uh, met de bijdrage van meneer Meerman, die aangaf: uh, Kijkt u ook uh, naar de tarieven en een gedifferentieerd tarief? Uh, meneer. Deen van de PVV gaf ook aan een opmerking over de tarieven. En die tarieven, dat is iets wat we mogelijk later... bij de herziening van ons parkeerbeleid gaan doen. Maar wat niet inherent is aan dit schetsontwerp. Dus of we dat gaan doen, dat is eigenlijk nog in een latere fase. Meneer Molenaar, u had een prachtig betoog, heel gepassioneerd. En ik zie... Uh, dat er heel veel zorg is omtrent die clustering. En die clustering die, uh, ja, die zit er niet meer in uh, wat ons betreft. Uh, en de boardwalk, nou, dat, dat was een, een, een, nou, een, een punt van zorg bij u... maar ook bij veel raadsleden. En uh, wat het college betreft is die boardwalk niet in beton gegoten... om het zomaar te zeggen. En dat heeft ermee te maken dat wij in het schetsontwerp... Uh, nog drie varianten en opties daarin hebben... En een van die opties is ook, we doen het niet. Uh, dus het is nog helemaal voor ons niet een, uh, uh, een, een vaststaand uh, gegeven... Um, en dat heeft ook voor een deel um, te maken met uh, de fasering en de gesprekken... die we ook met u hebben gehad in het kader van die participatie. Want ook dit onderdeel is nog helemaal niet heel goed doorgeakkerd... Uh, tot en detail in die participatie. Dus wat daar ook dat ik zeg voor wat betreft het college... is dat niet in uh, beton gegoten. Um, wat ik nog wel daaraan zou willen toevoegen... is dat um, nou, de aanleiding daarbij ook is geweest... de verbeterde bereikbaarheid... Um, voor ook minder valide op het strand. Daar is nu ook aangekoppeld eventueel de af- en aanvoer... maar dat is niet... Eh, nou, ja, persoonlijk eh, vind ik dat wel een heel belangrijke waarde... en ik denk dat u dat ook alle onderschrijft... dat het belangrijk is dat het strand ook voor minder valide eh, goed toegankelijk is. Nou, en dat is eh, de gedachte eh, daarachter. En, maar als u, dus we moeten daar goed, nog goed naar kijken. Dat is eigenlijk wat ik, eh, wat ik daarover eh, wil zeggen... En u bood ook aan, meneer Molenaar, praat met de strandpachters. Uh, dat doen we graag. Uh, en ik ben het ook met u eens dat u zegt... Uh, Zandvoort is uniek, want nou, ik kan het niet meer met u uh, uh, eens uh, zijn. Uh, wat ik nog wel belangrijk vind om, om te noemen... Uh, is dat het niet zo is uh, in dit schetsontwerp... dat uh, er uh, gehele afgangen verdwijnen. Uh, het... Ieder uh, strandpaviljoen is het idee blijft bereikbaar. Alleen een aantal via een afgang en een aantal via een trap. Uh, en, uh, maar de bereikbaarheid uh, van de strandpaviljoens... Uh, die, die moet uh, blijven. Uh, meneer Berg, u uh, hebt uw zorg geuit... ook over uh, het aantal parkeerplaatsen. Daar kom ik uh, zo op terug, ook omdat andere partijen... daar uh, hun zorg over hebben geuit... Ik ben het helemaal eens met uw ambitie om dit najaar te beginnen. Dat is ook mijn streven om nog dit jaar de schop in de grond te hebben. En u gaf aan, kunnen we niet werken met een kiss and ride? Dat kan ik eigenlijk nog niet zeggen, want dat type voorziening dat vindt eigenlijk meer concreet, krijgt dat zijn vorm in het voorlopig ontwerp. Dus ik kan, eh, als we dat doen, het idee is er. Nou, dat zou kunnen dat we dat gaan doen. Maar we hebben dat nu in deze schets nog niet uitdrukkelijk eh, tot uiting gebracht. <coughs> En meneer Berkel gaf aan um, dat hij zorg heeft... over um, het fietsen in twee richtingen. En, um, nou, en ik moest eerlijk gezegd ook wel... Uh, en ik had er wel een glimlach ook toen u de mammels noemde. Want ik ken ook in mijn directe omgeving een aantal mammels. Dus ik weet precies over wat voor types u het heeft wat dat betreft. Maar u leek bijna te, te, ja, te, te suggereren dat fietsen in twee richtingen per definitie onveilig is. En dat is niet zo. En we hebben nu eigenlijk in de huidige situatie naar mijn... Mening, eh, nou, we werken bijna burgerlijke ongehoorzaamheid in de hand. Eh, er wordt al heel veel in twee richtingen eh, gefietst. En ik denk juist dat het goed is om dat te legaliseren. En eh, dat wat dat betreft veiliger te maken. En naar mijn gevoel zit een deel van uw zorg ook echt op het gedrag van mensen. En, eh, en dat is iets waar we dus eh, ook maatregelen eh, voor willen Treffen. Want het is geen sinds de bedoeling... dat er een racebaan voor wielrenners gaat ontstaan daar. En dat heeft met veiligheid uh, te maken. En um, dat zou een ongewenst effect zijn. Maar ik vind het wel heel belangrijk... dat, dat um, mensen ook recreatief... Uh, als, u, als u zelf misschien naar een strandpaviljoen uh, uh, gaat... dat u ook uh, ja, bij wijze van spreken niet helemaal omhoeft te fietsen... via de Brede Rode Straat, wat de bedoeling zou zijn. Maar dat u uh, rechtstreeks... Um, weer uh, richting centrum zou kunnen fietsen. Er is inderdaad een uh, BDU-subsidie uh, uh, aangevraagd... Uh, voor de fietsstraat. En nou ja, die aanvraag loopt... en ik heb daar nog geen uh, concrete uh, uh, toekenning vanuit, uh, uh, over gekregen... Meneer Korper, eh, dank ook eh, met uw complimenten over de participatie. We hebben daar eh, veel aandacht eh, aan besteed. En ik ben blij dat, eh, eh, nou, dat die aandacht ook gewaardeerd is, laat ik het zo zeggen. Eh, u eh, had ook uw zorg over de wielrenners. En ik, ik, ik ben blij wat dat betreft ook met uw steun... Eh, eh, voor het fietsen in twee richtingen. Want ik herken ook wat u zegt. Het, het gebeurt nu ook al, om het zomaar eh, eh, te zeggen... En er is inderdaad, in deze fase hebben we nog niet alle uitwerkingen helemaal eh, concreet. En, eh, en ook qua beheerkosten nog niet. Het moment om, dat wel, eh, om daar wel meer informatie over te hebben, is bij het voorlopig ontwerp. Dus dat is een, een, punt, een terecht punt van zorg. Ook denk ik voor de raadsleden en, en voor het college. En nou, daar, daar, komen we, daar komen we zeker ook op terug. Ik maak ook graag gebruik van uw aanbod om betrokken te blijven bij... Uh, dit onderwerp. Uh, en nou ja, dat geldt eigenlijk ook voor u allemaal. Uh, omdat we nog verder gaan met de participatie... naarmate we ook verder gaan met het ontwerp. Uh, dus uh, ik ben blij wat dat betreft met, u, uh, met uw aanbod. Mevrouw uh, Van der Veld, uh, GWZ... ik uh, uh, u hebt uw zorg uh, geuit ook over uh, het fietsen in twee richtingen met het uh, parkeren aan landzijden. Uh, uh, uh, ik moet u zeggen dat aanvankelijk uh, de ideeën inderdaad waren om de rijrichting uh, uh, om te draaien. En, uh, dan, uh, en het parkeren aan landzijden, uh, zal ik maar uh, om het zo maar te noemen, is ingegeven. Uh, met name ook door de ruimtelijke kwa kwaliteit en de openheid. De Fietsersbond is eh, geconsulteerd ook over die plannen in die fase... Um, dus wij hebben uh, contact gehad um, met hen... op het moment dat de rijrichting was omgedraaid. En toen zeiden ze eigenlijk, ik, ik zeg het even in mijn eigen woorden... Uh, nou, dat kan prima zo. Um, hand hebben we gezegd van... Goh, is het wel het meest opportun om die rijrichting... in het kader van dit ontwerp uh, aan te passen. Um, en uh, ook gelet op de, de gevolgen die dat heeft voor de omgeving. Um, want als je één deel aan past, wat, dan gebeurt er ook iets met, met, uh, met de omgeving. Uh, en dat maakt ook dat we hebben gezegd van nou, we, we willen het, eigen, het uh, ontwerp uiteindelijk ja, nieuw woord, rijrichting neutraal maken, dat het uh, uh, wat dat betreft uh, ook in een latere fase nog aangepast uh, zou kunnen worden. Uh, een aantal uh, partijen, waaronder u ook, uh, hebt aangegeven... waarom um, worden alle stromen niet van elkaar um, gescheiden? Dus alle, alle gebruikers, dat is misschien een uh, beter woord. En um, dat heeft er... We hebben eigen, nou, de, de ruimte daar is bepaald, om het zomaar uh, te zeggen. We kunnen niet uh, uh, uitdijen, want uh, ja, daar, uh, daar beginnen de duinen. Um, en dat maakt, maar we willen wel functies toevoegen... Um, want we willen, um, naast, um, we willen twee richtingsverkeer uh, fietsen uh, invoeren en we willen meer groen. En op die, op die, ja, op die breedte um, kan dat niet allemaal. En um, dat brengt ook met zich dat, je, uh, ja, dat er keuzes gemaakt moeten worden. Omdat het nou eenmaal niet allemaal past. En eh, ik moet u zeggen dat, dat het ook wel even een... een, een uh, ik heb daar best wel een tijd ook, uh, over gewikt en gewogen om het zomaar uh, te zeggen. Ook ten aanzien van dat parkeren. En wat is nou uh, het meest opportun? Maar de fietsstraat uh, vind ik wel echt als voordeel hebben... Dat je toch gedwongen wordt om rekening met elkaar te houden. En als je alles uh, van elkaar scheidt, dan is er ook geen belemmering meer uh, voor een racefietser of een peloton uh, om, om rekening te houden met uh, autogebruikers of wandelaars. En dat is daar, want de, uh, het vergelijk met de Barnaar werd ook uh, genoemd. En uh, nou ja, dat. dat daar is, is die scheiding uh, ja, ook niet altijd even helder... maar daar, daar, daar is niet een belemmering uh, uh, dat je geen rekening uh, met elkaar houdt. Dus dat, dat vind ik wel een, uh, echt een nadeel uh, daarvan. Uh, u noemde ook de, de minder valide. Daar, daar heb ik net al iets over gezegd. en Ik, ja, ik ben het met u eens, dat vind ik ook uh, een heel belangrijk uh, punt... Uh, meneer Elgebali, uh, dank ook voor de complimenten. Ook uh, aan, de, aan onze ambtenaren, die, uh, nou, die ook in, in ontzettend betrokken zijn uh, bij dit uh, ontwerp en zich met hart en ziel hebben ingezet uh, hiervoor. Uh, u geeft aan uh, uh, dat het u uh, beter lijkt uh, om de rijrichting uh, om te draaien. Uh, nou, ik heb daar net al een toelichting uh, op gegeven van wat het. Wat de achtergrond eigenlijk is van de gedachte eh, om dat nu niet te doen. Omdat we dat eigenlijk in een breder geheel willen bezien. En eh, wat dat betreft ook nog wat te vroeg is om daar een uitspraak eh, over te doen. U vraagt ook aandacht net als een aantal andere partijen voor de... Eh, fietsparkeerplekken, om uh, het zomaar uh, te noemen. En uh, nou, we moeten minstens hetzelfde aantal houden wat we, wat we nu hebben. En zelfs uh, nou ja, bij de punten als bijvoorbeeld Badhuisplein... ook nog wel komen tot een intensivering. Want je ziet inderdaad op een, op een uh, uh, drukke dag... nou getuigen ook de foto's die de heer Bouwberg wilson uh, heeft uh, meegestuurd. ja Die fietsen die worden overal neergekwakt, om het uh, zomaar uh, te zeggen. En datzelfde geldt voor de brommers, motoren, scooters. Uh, ja, ik denk aan het Badhuisplein op een mooie dag. Dus dat heeft zeker aandacht ook van het college. Want uh, hoe kunnen we dat op een goede manier ordenen, om het zo maar uh, te zeggen. Um, meneer Enstra van het uh, CDA, u hebt uw twijfels geuit over de boardwalk. Um, zoals ik al uh, heb aangegeven, staat dat voor het college uh, nog niet vast is het juist iets waar we nog verder het gesprek ook uh, over gaan hebben en uh, waarvan we dan ook in de participatie moeten gaan kijken van nou is dit nu wel of niet gewenst? Uh, dus ik, ja, ik zit daar wat uh, volstrekt niet uh, geharnast in om het zomaar um, te zeggen. En u noemde ook de participatie uh, bij de favozen en nou, die, die uh, gaan we zeker ook nog uh, um, verder brengen. Een aantal partijen. Uh, heeft ook uh, de overschrijding van die 3 miljoen euro genoemd. En uh, wat dat betreft zie ik niet heel veel discrepantie tussen... Uh...